...in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En met de Kerk der Eeuwen willen we ook vanavond ons geloof beleiden. En dat doen we dit keer met de geloofsbeleidenis van Nicea. En na het amen zingen wij beleidend Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10, na de geloofsbeleidenis. En ieder van u die spreken met mij in het hart... Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de heilige geest die Heere is. En levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en de heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één dood tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.